Maar dan denk ik, mensen, wij horen bij elkaar. Wij zijn één groep. Dat is ons land, hè? <lacht> ons land, ja... We moeten ons lang terug voor want ze komt van alle kanten. Ja. En wat wij moeten doen, wij moeten ons als groep sterk maken. En dan moeten we al die andere groepen, de vijand zeg maar, die moeten we bij elkaar drijven. Bij elkaar, Mannen, vrouwen, kinderen, bij elkaar, bij elkaar. En dan, en dan... a ah, pot Fuck! God, fuck!